Jeugd op eigen bieken. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries... en geregisseerd door Wim Paul. He, ik heb toch helemaal een nagevoel door. Wie dat me lopen vader? Ah, bij je maal. Dat geeft toch niks? Jawel, het geeft wel. He, bah, ik kan mezelf al voor mijn hoofd slaan. Nou, ja, maar je weet hoe het gaat, man... Om de dag ga ik naar Anneke in het ziekenhuis. Het huishouden hier en de zorg voor Gerardje met lijnen. Uh, uh, nou ja, ik, ik wil mezelf niet schoonpraten hoor, maar uh, misschien begrijp je het een beetje. Natuurlijk begrijp ik het. Maar vanavond zal ik het goed maken hoor. Kom je een beetje vroeger thuis dan anders? Ja hoor, ja. Om een uur of vier ben ik thuis. Hè. Oh fijn, dat is gezellig. En zeg, maar, blijft die pin nou weer? Het is toch verschrikkelijk dat de jongens morgens zijn bed niet uit kunnen komen? Toch, je moet nodig naar school. Kom maar aan. Nou, en dat Maatje en Gerrit nou toevallig ook tot vanavond wilden wachten. Nou, met je malvrouw, ik koester me in jullie liefde. Nou, nou, nou dat is me veel waar. <laughs> zeg, ik ben verschrikkelijk. Laat ik smeren meteen maar. Zij moet je dan niet ontbijten. Hè? Nou, één hapje. Zeg, Pim. Daar. Pim, Pim. Hé, hey, hey, hey, hey, kom eens even hier. Wat is er? Heb jij niets tegen je vader te zeggen? Tegen mijn vader te zeggen? Hoe dan? Je vader is vandaag jarig, Pim. Hè? Oh, ja, dat is waar ook. Sorry, pap, ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. Oh, wel gefeliciteerd en... Uh, nou ja, u weet wat ik zeggen wil, hè? Nee. Nee, Pim, huh? eigenlijk niet. Wat wilde je zeggen? Nou, uh, veel het nieuwe jaar, zullen we maar zeggen. <lacht> en voor u ook, moeder. Dankjewel, Pim. Oh, oh, nou, kijk eens aan. Dat is lang geleden, ik een zoen van jou heb gekregen. U krijgt vanavond een doodje van mijn vader. Je ziet mij, jongen, je ziet mij. Dag, dag. Jong. <lacht> ja. Vind je ook niet dat... Pim veranderd is, vrouw. Pim veranderd? Ja. <nacht> Nauwelijks. Hij is nog altijd dezelfde brutale rakker met zijn kleine hartje. Tja, ik kan me wel voorstellen dat jij Pim niet veranderd vindt. Jij hebt hem altijd door een torronze bril gezien. <nacht> en dan vallen de kleurverschillen minder op. Eh, wat is dat nou voor onzin. Ik zie Pim precies zoals die is, hoor. no, no, no, no, no. Pim is de jongste. Nou? En? Vind jij dat ik Pim heb voorgetrokken bij de anderen? Dat ik hem extra heb verwend? <laughs> Helemaal niet, Anne. Helemaal niet. Nou. <laughs> maar toch geloof ik dat je eerder geneigd bent om van de jongste... tja, hoe zal ik het zeggen... meer door de vingers te zien. Ach, oh, nee, nee, is niet waar. Nee, maar... ik, oh, ja, hoe ik dan ook, niet. neem maar van mij aan dat Pin de laatste tijd wat handelbeider is geworden. Ja, het is nog alles behalve een engeltje hoor. Maar ik voel dat ik iets meer vat op hem heb gekregen. Nou, dat is fijn. Ik hoop van harte dat hij door zijn examen komt. Hij werkt er nou wel hard aan, vind je niet? Ja, die indruk krijg ik ook. Ja, al. ja. Nou, dan ga ik maar. Is Maarten boven? Ja, Maarten is met land. En Gerard is aan de school. Mooi zo. Zeg, moeder. Is het goed als ik vanavond iemand meebreng? Wat bedoel je, met eten of? Nee, als de visite komt. Ik vind het uitstekend. Wat jouw vader? Ach, dat zelfsprekend. Wie is het? Of uh, mogen we dat nog niet weten? <laughs> Natuurlijk. <laughs> iemand waar ik binnenkort mee op te trouwen. Oh. Is het reus? Mm -hmm. Nou, maar nou. dat vind ik goed nieuws, Gerrit. Oh, wat eeuwig. Zeg, als ik vragen mag, uh, is het de, die Marianne? Ja, het is Marianne. Ja. Maar hoe weet u dat nou weer? Nou ja, laten we zeggen, vrouwelijke intuïtie. <laughs> nou, we zijn erg verlangend en benieuwd om kennis met haar te maken, Gerrit. <laughs> ja, het lijkt wel verstandig om haar vanavond meteen maar voor te stellen. Oh, jij denkt ook. Dan krijg ze meteen alle Filistijnen over zich, hè? Ja, precies. Zeg maar, nou moet ik maken dat ik wegkom. Nou, dan ga ik zoveel met u meevallen. En ja, ik, ik ga eens even kijken waar Maartje en Madelijnen blijven. Dag man. Ja. Tot vanmiddag hoor. En ik zal zorgen dat ik een verrassing voor je heb. Nou, je zult van heel goede huizen moeten komen om met deze verrassing van Gerrit te kunnen concurreren. Ja, ja, ja. Oh. Dag jongen, dag Gerrit. Dag. Oh, die kleine schat is al bijna aangekleed. Daarom. Ja, wat zegt uw wandermoeder? Ze we eens geen strikken meer in haar haar? Mijn vrouw de haar. Mevrouw wil een beide staan. Laat eens kijken. Hoe staat dat? Oh, wat eigenwijze schat. Nou, wat is Madeleine van oma? Oma Suikerbees. Juist, schat. Jij bent Oma Suikerbees. ik no, vind dat u er maar een vreemd naamje geeft, hoor. Oma. Ja, schatje? Papi heeft gezegd dat we gewoon naar mooi huis gaan. Zo? En, en, en ik krijg een hele lieve mama, heeft papi Nou, lievertje. Dat is toch heerlijk? Ik wil helemaal niet een hele lieve mama. Ik wil bij Oma blijven. Oh, de schat. Ah, Dag vader, wel gefeliciteerd hoor. Dank je kind, dank je. Ook van Bert moet ik u natuurlijk geluk wensen. Zeg ik zie hem vanavond nog wel hoop ik. Ja hoor, en ons uh, geschenk krijgt u ook vanavond. <lacht> Dat zal me vanavond een patjesavond worden. Van iedereen krijg ik me vanjaars cadeau vanavond. Nou, het zal weer een grote voorraad sigaren worden, denk ik. Oh, dat zou goed uitkomen, want door mijn voorraad van het vorig jaar ben ik bijna heen. <laughs> uh, ja. Zeg vader, moet je eens horen. Vindt u het ergens als ik vanmiddag vrij neem? Bert en ik moeten vanmiddag de stad uit. Oh, natuurlijk. Geen gang maar hoor. Ik denk trouwens dat ik vanmiddag ook maar eens vroeg naar huis ga. Oh, oh ja, en nog iets anders, vader. Ik heb u laatst verteld dat Bert een onderhandeling was... over het kopen of pachten van een antiquarische boekhandel op de Burgwal. Weet u wel? Ja, ja. Hoe is dat afgelopen? Nou, dat zal ik u zeggen. Bert en ik blijven nu voorgoed in Haarlem. Maar dat zult u wel begrepen hebben. Ja, eerst vond Bert het eerlijk gezegd wel een beetje spijtig. Want het zaakje op de had trok hem bijzonder aan. Maar ja, hij heeft er nou helemaal vrede mee, hoor. Oh, gelukkig. Maar nu hebben we er steeds met Gerrit over gesproken... of die zaak niet iets voor hem zou zijn... Ja, dan, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet goed hoogte krijg wat Gerrit nou eigenlijk wil. Hij deed vrij enthousiast toen we me erover vertelde, maar toch, ja, hoe zou ik het zeggen, toch houdt u een ruime slag om zijn naam. Tja, maar je moet één ding niet vergeten, Annie. Wat was aanvankelijk zijn bestemming? Muziek? Precies. En waar hij nu werkt, Dan heeft hij in elk geval nog wat met muziek te maken. Maar als hij zich in de boekhandel gaat begeven... Ja, ja, ja daar, daar doet u gelijk. in, maar... Het kan zijn dat hij iets anders hem tegenhoudt. En dat is? Nou, als die zaak verpacht zou worden, moet er in elk geval wel een heel behoorlijke burgsel worden gestort. En, en misschien dat hij daardoor... Ja, nou ja, er zou toch altijd wel een mouw aan te passen zijn, dacht u ook niet? Ja, dat denk ik wel. Weet je wat ik doe? Ik zal hem met Gerrit er zoveel beginnen. Dan moet hij maar eens ronduit zeggen wat hij wil. En misschien dat ik hem dan wel helpen kan. He, dat zou fijn, zijn vader. En, en dan ten slotte nog iets. Jij komt je ontslag aanbieden. Heerlijk. Hoe weet je dat nou? Maar kind, dat is toch logisch? Je bent hier komen werken, omdat Bert moeilijkheden had met oom Herman. Nu die moeilijkheden opgelost zijn, is het toch vanzelfsprekend dat je weer in de zaak gaat helpen? Ja, maar ik vind het zo vervelend voor u. Jij is nou ook weer een beetje gegaan. Ah, ben je maal. Ga jij maar weer zo gauw mogelijk naar de zaak terug, hoor. Vader, daar nou heb ik een voorstel. Saskia zoekt op het ogenblik werk. Saskia? Ja, met weet toch wie ik bedoel? Jansje Klomp. Die vriendin van Maatje. Ach ja, natuurlijk. Uh. Ik heb al met haar over gesproken. Ze zou het erg prettig vinden. Oh, oh. Uh, dacht je wel dat ze er geschikt voor was? Oh, vast en zeker. Ze kan maandag al beginnen. Als ik er nou een paar weken in dan zou ik misschien per 1 juni weg kunnen. Nou, oh, ik moet zeggen, je hebt het uitstekend voor elkaar. Maar ik leg maar zonder meer beneer, hoor. Zeg, kan ik het goed gezien hebben dat ze laatst in gezelschap was van Peter van Delden? Ja, dat hebt u heel goed gezien. Het is tussen die twee dik aan. Je meent het niet. Nou, mm -hmm, ja hoor. Ze praten zelfs er heel serieus over verloven. Ja, ja. Zo zie je dat de natuur alles weer regelt. Je zou zeggen, een grotere belhamel dan die Peter kun je je niet voorstellen. Maar zie, er komt een vrouw in het spel. En ik verzeker, je binnen afzienbare tijd loop je als een trotse, zorgzame huisvader achter de kinderwagen. <laughs> Zal ik u eens wat zeggen, vader? Ja. Binnen zeer afzienbare tijd loop ik misschien ook wel achter een kinderwagen. Wat? Je wilt toch niet zeggen dat? Nee, dat wilde ik niet zeggen. Maar er bestaat een kans dat Bert en ik binnenkort een kindje kunnen adopteren. Oh. Ja, dat is dan ook de reden waarom wij vanmiddag naar Utrecht gaan. We kregen een tip van een oud-collega van Els. Die zij het ziekenhuis had MUZIEK Ik ben sterk. Ben jij het, Gerrit? Ja. Dag, Marian. Zeg, moet je eens luisteren. Ik ben nu al vrij. Nu al vrij? Hoe bedoel je? Nou, de oppas is vanmiddag al gekomen. Ik ben op het ogenblik op visite bij Kennissen. Geen 200 meter bij je vandaan. Zal ik zo naar je toe komen? Ja, doe dat. Ik, eh, ik heb het rijk alleen. Goed. Tot straks dan. Daar? Daar. Hé, dag, dag. Hey. dag mevrouw Sterk. Dag, meneer de Wit. Hoe maakt u het? Uitstekend, dank u. Hoe is het met u? Nou, met mij is het prima. Maar met mijn man gaat het minder goed. Ach, ik hoopte dat die valpartij geen gevolgen zou hebben. Mm, hij heeft zijn enkel lelijk verstukt. Oh, dat is vervelend. Ja, dat is het zeker. Die enkel is helemaal opgezet. En hij mag de komende dagen geen stap lopen. Dat is niet zo mooi. Hm? En daarom ben ik nu maar gekomen om u te assisteren? Oh, ho, ho. maar laat uw man zich over de zaak maar geen zorgen maken, mevrouw Stijk. Ik kan het op toch om mijn best alleen af, dat ziet u trouwens al. Nou, laat ik u zeggen dat mijn man u de zaak ook met een gerust hart toevertrouwt, hoor. Nou, daar ben ik blij om. Maar bent u niet van plan hier vandaan te gaan, meneer de Wit? Hoe uh, Hoe komt u daarbij? Nou, mijn man is ervan overtuigd dat u heel gauw zult opzeggen. Vergist u zich daarin? Ja, ik, ik weet niet wat ik daarop zeggen moet. Meneer de Wit, wij hebben niet zo lang geleden een openhartig gesprek met elkaar gehad. Herinnert u zich dat nog? Natuurlijk. Nou, dat is dan mooi. Ik voor mij heb aan dat gesprek de prettigste herinneringen behouden. En lijkt het u nou niet verstandig deze openhartigheid te handhaven? Nou, bijzonder graag, mevrouw ik. Ja. U gaat toch binnen een afzienbare tijd heel weg, hè? Ja, daar... daar is nog niet zoveel beslist. Maar... Binnenkort komt er wel een uh, verandering in mijn leven die, uh, die van invloed zou kunnen zijn. Aha. u bedoelt dat u binnenkort gaat vertrouwen? Uh, ja, inderdaad. Aha. En nu veronderstelt u dat dit. <laughs> ja, dat dit, laten we zeggen. zo tegen het zere been van mijn man aankomt. dat daardoor uw blijven hier onmogelijk wordt, hè? Ja. Ja, daar komt het wel op neer. En vindt u dat jammer? Natuurlijk vind ik dat jammer. Maar ja, na dat uh, beetje pijnlijke bezoek bij u thuis... waar ook uw schoonzuster bij was... Terus, ja. Ja, na dat bezoek heb ik toch sterk de indruk gekregen... dat uw man, ja hoe moet ik dat nou zeggen... dat uh, dat zijn houding tegenover me anders is geworden. Mm -hmm. In ieder geval heeft uw man nooit meer met één woord gesproken... over zijn uitbreidingsplannen. En daaruit heb ik de conclusie getrokken dat uw man me daarin niet meer betrekken wil. Ja, dan nou ben ik toch erg blij dat ik eens even rustig met u kan praten... om een paar misverstanden uit de weg te ruimen. Kijk, het feit dat mijn man niet meer gesproken heeft over die uitbreidingsplannen... dat komt eenvoudig doordat er op dit moment nog niets te bespreken valt. Die plannen liggen bij de binnenhuisarchitect. Die moet nog een rapport uitbrengen en nog een kostenbegroting indienen. Dus, zodoende hè. ...en wat nu die veranderde houding van mijn man betreft. Kent u nou ook niet het gevoel van... ...ja, van geforceerdheid... ...als je met alle geweld gewoon wilt doen? Hey, ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. <laughs> nou kijk, mijn man was zo bang... ...u de indruk te geven dat zijn houding tegenover u veranderd zou zijn... ...dat hij geforceerd gewoon heeft willen doen. En dat is logisch gevolg dat hij zich heel ongewoon heeft gedragen... Maar ik kan u verzekeren dat het mijn man bijzonder zou spijten als u weg zou gaan. Oh, nou, ik kan niet anders zeggen dan dat, dat me dat veel plezier doet. En mij doet het plezier dat ik in de gelegenheid ben geweest dat misverstand uit de wereld te helpen. Goedemiddag. Dag, mevrouw. Mevrouw Sterk, mag ik u mijn toekomstige vrouw voorstellen? Ach. Dit is Marianne de Groot, mevrouw Sterk. Hoe maakt u het, mevrouw Sterk? Uitstekend, dank u. Dus u bent ja, degene die... Ja, Marianne en ik hopen nog deze zomer te trouwen. Nou, dat doet me bijzonder veel plezier. Mijn beste wensen. Dank u wel. Maar, uh, komt u zomaar even langs... of hebt u iets met meerdewit te bespreken? Nee, ik kom zomaar langs. Maar als u in gesprek bent, wil ik echt niet storen. Nee, nee, nee, nee, u stoort helemaal niet. En u zou me een groot plezier doen... als u als attentie van mij voor deze... voor deze verloving voor de rest van de dag vrij. Nou, meneer de Wit. Oh, oh maar ja, ik, ik kan u toch onmogelijk aanheden... Natuurlijk kunt u dat wel. Ik heb wel meer alleen in de zaak gestaan. Toen doet u me dan nou plezier en gaat u beide gezellig ergens op het terrasje zitten, hè? Ja, ik, ik weet niet... Mevrouw Sterk ziet er naar uit. Dat ze het meent, Gerrit. <laughs> ik zou zeggen, stel haar niet teleur. Ja, maar... Geen hey, maar. U krijgt ongetwijfeld een volstandige vrouw, meneer de Wit. En maakt u nou maar dat u wegkomt. <laughs> oh, mevrouw Sterk hartelijk dank en uh, tot ziens. Ja, tot ziens, mevrouw Sterk. Tot spoedig ziens. En vergeet u bij het maken van uw toekomstplannen ons laatste gesprek niet, meneer de Wit. Uh, ik zal er denken. Nou, dat is even een verrassing. Die mevrouw Sterk lijkt me een enig mens. En ik voelde alles voor om een raar te harte te nemen. Kom mee, Gert, op naar het terrasje. Nou, tja, zo staan de zaken ervoor, Marian. Ik had sterk de indruk dat ik op korte termijn... een andere werk moest uitzien, maar dat is niet nodig. En aan de andere kant heb ik met Bert en die meneer van Montvoort... ...al vergevorderde besprekingen gevoerd... ...over een mogelijke pacht van die antiquarische boekwinkel. Mm -hmm. Ja, nou weet ik toch echt niet goed wat ik toe moet. Gerrit, moet je eens luisteren, mm hè? -hmm. Het is een beetje moeilijk voor me om precies te zeggen wat ik op mijn hart heb. Maar ik denk wel dat je me zult begrijpen. Stel maar je zeg het eens. Wat heb je op je hart? Weet je nog ons eerste gesprek? Natuurlijk. <laughs> <laughs> Toen vertelde je me dat je eigenlijk muzikus was. Maar dat je sinds de dood van Madeleine... geen instrument meer had aangeraakt. Begrijp me goed. Ik, ik zal altijd je gevoelens respecteren... Nee, ik druk me niet goed uit. Ik hou van je, juist omdat je zo'n gevoelig mens bent. En daarom zal ik nooit iets van je verlangen dat... Stil dat maar, zo... eerst stil maar. Ik wil precies wat je zeggen wil. Maar, Jan, hm? laat ik je dit zeggen. De laatste weken... ...van ik ernaar om, om een muziekstudie weer op te nemen. Huis? Huis. Maar dan doe je dat toch, Gerrit? Dan laat je, je toch door niks tegenhouden? Oh, oh, oh. Ik ben een schat. Maar je mag niet vergeten dat ik aan het hoofd kom te staan... van een gezin met vier kinderen. Natuurlijk vergeet ik dat niet. Maar waar een wil is, is een weg. Als je het mij vraagt, dan is het het verstandigst... om voorlopig nog maar bij meneer Sterk te blijven. Maar in elk geval lijkt me die boekhandel voor jou niks. Voor een boekwinkel moet je in eerste plaats... een gewiekste zakenman zijn. En dan ben je toch echt niet. Niet bepaald. Ja, ik geloof toch ook wel dat het het verstandigste is om Bert me zo gauw mogelijk te laten weten dat ik van die zaak op de beugel gewoon afzie. Dus kijken, hier moet het toch zijn Annie. Het is nummer 87 Biesen. En hier is het 87. Oh, kijk. Hier staan we wel. Raad voor de kinderbescherming en voogdijraad. Nou, ik ben benieuwd of we hier te horen krijgen, Kijk. Mm -hmm. Ja, ik. <tus> Goedemiddag, juffrouw. Wij komen voor meneer Lefebvre. Hebt u een afspraak? Jazeker. Mijn naam is Schoonerbeek. Komt u binnen? Graag. Dit is aan het eind van de gang, kamer 11. Dank u wel. Ja? Uh, goedemiddag. Meneer Lefebvre. Inderdaad, mijn naam is Lefebvre. En met wie heb ik het genoegen? Ik ben Schonebeek. Ik heb gisteren telefonisch een afspraak met u gemaakt. Ach ja, ik herinner het mij. En dit is mijn vrouw. Wow. gaat u zitten. Dank u. En wat kan ik voor u doen? Nou, het komt in het kort hierop neer, meneer Leferber. Mijn vrouw en ik zijn nu vier jaar getrouwd. We hebben geen kinderen en we zullen ons erbij moeten neerleggen dat ons huwelijk kinderloos zal blijven. Mm -hmm. uh, dit is voor ons allebei een teleurstelling, meneer Leferber. En daarover pratend komt al gouden de gedachte op van, zouden wij geen kind kunnen adopteren? Ja. Nu werkt een collega van mijn schoonzuster, die verpleegster was, in een kindertehuis hier in de buurt. Zij hoorde van ons geval en gaf ons de tip. In dit verband wel een beetje vreemd woord. Zij liet ons weten dat in dat kindertehuis een baby was van drie maanden, waarvan de ouders afstand wilden doen. Althans, de vader was spoorloos en de moeder wilde van het kind niets weten. Weet u ook de naam van het kind? Ehm. Um, ja, wij weten niet anders dan dat het uh, Liesje heet. Even denken, Liesje... Ja, ja, dat is me wel bekend. Een beetje zielig geval. De moeder is lichamelijk gehandicapt, niet? Hmm, daar heb ik iets van gehoord, ja. Het oh, is een schat van een baby, meneer. We zijn al een keer eens kijken en... voor zover wij het kunnen zien, is Liesje kerngezond? Daar zegt u natuurlijk iets bij. Voor zover wij het kunnen zien. Maar goed, laten we niet op de zaak vooruit lopen. U weet dat adoptie in Nederland een heel probleem is. Wij kwamen er in elk geval achter dat het geen gemakkelijke zaak is. Nee, dat is het zeker niet. En dat is maar goed ook, want daar is de zaak belangrijk genoeg voor. Ja. Het gaat hier om het leven van een mens... die daarin nog geen enkele zeggenschap heeft. En misbruik moet dus uitgesloten worden. Ja, dat is duidelijk. Kijk eens, u hebt het over adoptie. U ligt het bij adoptie altijd moeilijk omdat het aantal kinderen dat daarvoor in aanmerking kan komen bijzonder klein is. Bij pleegkinderen ligt dit heel anders. De huizen voor pleegkinderen komen we minstens net zo te kort als we de huizen voor adoptiekinderen te veel hebben. Wat is precies het verschil? Er zijn talrijke verschillen, maar het belangrijkste is wel: het verzorgen van een pleegkind is altijd een tijdelijke aangelegenheid, terwijl adoptie een definitieve regeling is. U bedoelt dat pleegouders een kind vroeger of later weer moeten afstaan? Inderdaad. En als de pleegouders daar niet goed van zijn doordrongen, kan dat leiden tot zeer dramatische conflicten. Afhankelijk daarvan zijn voorbeelden over. Ja, en daarom zou een pleegkind voor ons niet de oplossing zijn. Dat zou ik ook niet aanraden, nee. Ik ben een tegenstander van het plaatsen van een pleegkind in een kinderloos gezin. Maar goed, dat is dus niet het onderwerp van ons gesprek. U zou dus eventueel Liesje willen adopteren. Ja. ja. Nou, ik heb nog geen andere adoptieaanvragen voor liesje gehad. Dus op dat punt bent u de eerste. Maar zover is het nog lang niet. Ten eerste kan de moeder nog op haar besluit terugkomen. Deze jonge vrouw is bijzonder teleurgesteld in het leven... en doet zich mogelijk, laten we zeggen, hardvochtiger voor dan ze is. En dan moet nog uitgebreid onderzocht worden... of u beide voor adoptie in aanmerking kunt komen. Wat zijn daartoe de voorwaarden, meneer Vrouw? U moet in elk geval beide van onbesproken gedrag zijn. Uw financiële toestand moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw huisvesting, uw gezondheidstoestand, uw geestelijke instelling. En gaan zo maar door. Dan moet ook het kind nog aan een uitgebreid onderzoek onderworpen worden. Dus u begrijpt dat niet alles van vandaag op morgen kan worden geregeld. Nee, dat begrijpen we. Maar aannemende dat er geen onoverkomelijke moeilijkheden ontstaan. Ik bedoel, als alles in orde blijkt te zijn... Hoe lang duurt dan zo'n procedure? Dat kan ik met geen mogelijkheid zeggen, mevrouw. Dat is zeer verschillend. Maar uh, u zegt niet... Uh, daar zouden jaren mee gemoeid zijn. Oh, nee, nee. Dat zou ik absoluut niet willen zeggen. Nee, nee. En wat die uh, Liesje betreft, geeft u ons dus een kans? Een kans? Ja, natuurlijk. Zoals ik u al zei, wat Liesje betreft, bent u de eerste. Ik zou zeggen, geeft u om te beginnen maar eens precies uw naam en adres op. Dan zullen we zien wat wij voor u kunnen doen. Tja, je zegt op een keer: zouden we geen kind kunnen adopteren? Maar je hebt geen idee wat er allemaal vast zit. Nee, dat weet je zeker niet, zegt Bert. Hm. ...van die getallen ben ik wel een beetje geschrokken. Welke getallen? Nou, dat er tienmaal zoveel aanvragen zijn... ...dan kinderen die mogelijk voor adoptie in aanmerking komen. Oh ja, dat wist ik wel. Maar weeskinderen dan? Ik zou toch zeggen... ...als er een categorie voor adoptie in aanmerking komt... ...dan zijn het wel weeskinderen. Ja, maar vergis je daarin niet, Annie. Ten eerste... ...weet je wel dat het verschijnsel weeskinderen... ...eigenlijk tot het verleden behoort. En, een geval waarbij de vader en de moeder... ...beiden op jeugdige leeftijd sterven... Dat komt nu nog maar sporadisch voor. Ja, ja. En zo het al gebeurt, dan heb je toch in de meeste gevallen wel familie die voor die kinderen willen zorgen. Nee, het zijn juist niet de weeskinderen die geadopteerd worden. We zouden dus wel erg dankbaar mogen zijn als het ons met liesje zou lukken. Ja, ja, dat mogen we zeker. Ja, wat geef jij voor indruk? Och, ik geloof wel dat onze papieren goed staan. Ik begrijp heel goed dat de volgende bijraad niet over één nacht ijs kan gaan. Maar aan de andere kant zie ik geen voorwaarden... ...waaraan wij niet zouden kunnen voldoen. En meneer Le Faber heeft duidelijk laten doorschemeren... ...dat we een redelijke kans maken. Dus ja, laten we het beste maar van hopen. Ik zou het heerlijk vinden, Bert. Ja, ja ik ook. Nou, maar kom, hè, laten we het voorlopig maar uit ons hoofd zetten. Zeg, ik hoop dat we wel gauw iets van Gerrit horen. Want over die zaak van meneer Mondvoort... ...moeten we toch absoluut deze week beslissen. Oh. Spreker Gerrit, in elk geval vanavond. Vanavond? Ja. Ach ja, natuurlijk. Het is feest vanavond. Nou, het zal wel een drukte worden als iedereen er is. Het zal wel benieuwen of die oude tante van jou weer komt. Tante Bet, bedoel je? Ja. <laughs> natuurlijk komt ze. Als zou ze gedragen moeten worden. <laughs> Van mijn neef die kom ik altijd, als ook gedragen moeten worden. Nou, maar van dragen is voorlopig nog geen sprake, Tante bed. Ik zag u net bij het kruispunt lopen zijn kiezen. Ik kon u haast niet inhalen. Oh, oh, oh, oh. Heb jij dat gezien, maatje? U liep alsof iemand u op de hielen zat. Ja, Dat was ook zo. Tenminste, dat dacht ik. Wat is het, ja. Tante Bet? Nou, dat ik je voor de... Yes, Hé hey, wie, wie ben jij eigenlijk? Wat krijgen we nou, tante? Kent u Pim niet meer? Uh, Pim is de laatste jaren gegroeid, moeder. Nee, nee, wacht nou eens eventjes, wacht nou eens eventjes. Willen jullie mij nou wijsmaken dat deze mooie blonde reus... ...mijn jongste achterneefie Pim is? Oh. niet zulke complimentjes maken op de bed. Pim is al ijdel genoemd. Nee hoor, als het dan de bed zoiets zegt, dan maakt me dat alleen maar trots. Ja, maar u was aan het vertellen waarom u op straat zo'n schuifert nam, tante Bet. Oh ja, ja, ja, Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja dat zag ik je zeggen. Ja, ja, ja, ik stond te wachten voor het stoplicht. Dat bleef maar op hoofd staan. Nou, toen dacht ik: vooruit, Betty, naar de overkant. Maar net ben ik aan de overkant. Er dus zie ik een politie aankomen. Nou, wat toen dacht ik. Wegwezen, anders krijg je nog een bekeuring. in. En kon die agent u ook niet inhalen dan bed? Ja, maar zeker, die was op de fiets. Oh, ja, ja, maar toen die dichterbij dus was, bleek ja. het gelukkig. Een postboom. Oh. Ja, ja, ja, ja. Ja, mijn benen willen nog wel, maar mijn kijkertjes die gaan wat achteruit, Die is hè. Op de bed. Die kleine pimmetje. Nou, daar kan ik gewoon niet overuit. Nou, zie, nou vind ik toch dat ik langzamerhand oud begint te worden. Oh, ik, ik, ik weet nog, als de dag van gisteren. Dat je gebakerd hebt. Wat Ja, Tante Bet, Ah, nou gebakerd. Toen, Ge oh, nou, nou, ben de ex van al zijn die niet. Nee, nee, nee. Gebakerd. Jazeker. Ik heb je moeder geholpen toen Pimmetje geboren, bier. Ja, ja. dat is waar. Ik herinner het me nog. Ja, we worden oud, Tante Bet. Oh, jongen, weg. Jij komt pas kijken met je 58-jaartje. Ik oh, oh, oh. ben nu al 58, meneer de Wit. Nee, ja. Dat zou ik echt niet zeggen. Oh, Marianne probeert bij de schoonvader in een goed blaadje te komen, hoor. Nee, echt? Dat ik meen, meen het. het. Kijk nou wat je gedaan hebt, Maartje. Het een kind bloos ervan. Oh. Ja, maar je hebt gelijk, hoor, Marianne. Vader ziet er nog erg jong uit voor zijn leeftijd. Soliciteert u naar een bontmantel of zoiets? <laughs> oh, oh Maartje, wat denk jij kwaad van de mensen? Oh, zeg, zeg, zeg nou, Nee, stil nou eens over je. stil nou eens juist. Wat hoor ik nou toch voor een vreemde stem? Oh, God, maar dat is Marianne-tante Betts. Ik heb het toch voorgesteld? Nee? De aanstaande vrouw van Gerrit. Oh, nou dan heb ik me in de drukte vergeten, ja. Ja, dat zei ik. al Allemaal Je zijn die zo bij meer. Ik, ik, ik weet niks van Marianne. Ik weet niet beter of het was Annie. Nee, mevrouw, ik ben Marianne. Ja, nou zie ik het, kind. Nou zie ik het, jij bent Annie niet, nee, nee. Zo, zo, dus, dus jij bent de, de verloofde... Van Gerrit, zou ik dan maar zeggen, hè? Ja, dat mag u zeggen. Oh, dus dan hebben we weer gauw een bruiloot hier in huis. Ja, het gaat dan te bed. Maar Jan en ik hopen de volgende maand te trouwen. Zo we wel. maken er geen groot feest van, hoor. Hoewel het voor ons wel een groot feest is, natuurlijk. Maar u nodig we in elk geval uit. Nou, maar dat vind ik een hele eer. Nou, en, en, en je weet, ik ben gek op boerenjongens. Ja. <laughs> boerenjongens? Waar slaat dat op? Waar dat op slaat? Oh, op je moeder natuurlijk. Die weet wel weg met boerenjongens. Kijk maar niet zo verschrikt, hoor, Marianne. Het klaarmaken van boerenjongens op Brandenwijn... is de specialiteit van je aanstaande schoonmoeder. Het is de liefde Frank ja. van oh, Dante Oh, Ik begreep er al niks van. Ja, ja. Boerenjongens vind ik heerlijk. Ja, dat moet ik toegeven. Ja, maar, maar, maar ik zou nou wel doen. Zijn ...met een lekker bakje koffie. Nou, daar zullen we dan voor zorgen, hoor. Kan ik je even helpen, Val? Graag, ja. Alles staat klaar. Ach, doe ik al, vader. Nee, nee, nee, nee, blijf jij maar hier. Blijf jij maar hier, ik wil graag even een apartje hebben met moeder. Nou, nou, nou, houd dat nou nooit op, Gerrit. Oh, oh, oh, hoe bedoelt u het dan te bed? Nou, nou, jongen, ik, ik ken je nou bijna dertig jaar... ...en op de allereerste dag dat je ontmoette... Als jij ook al een apartje met meneer nichtje. Ja, dat is in die dertig jaar nog niets veranderd, Tante Bet. Anne en ik zijn ja. altijd gek op elkaar. Kom mee, vrouw. Die Tante Bet. Ja. Die is in de afgelopen dertig jaar dan ook maar niets veranderd, hè? Nee, nee, niets. Zeg, Anne... Nu we leven alleen zijn, wil ik je toch iets vertellen. Iets ernstigs? In zekere zin wel, ja, maar je hoeft niet te schrikken. Nou, vertel nou, eens gauw. Nou, toen ik vanmorgen naar kantoor ging, lag er een brief van Nell en Kees. Uit Zuid-Afrika. Ja, ik vroeg me eerlijk gezegd al af waarom we niets van Nel hadden gehoord. Want die slaat nooit een verjaardag over. Nee, maar nou ben ik zo stom geweest om die brief op kantoor te laten liggen. Is er iets aan de hand? Met de kinderen of nee, zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Maar Nell en Kees willen terugkomen. Wat? Ja. Nel schrijft het min of meer buiten Kees om... ...omdat Kees zich een beetje geneert. Maar Kees voelt zich daar helemaal niet op zijn plaats. En Nel ook niet. En daarom overwegen ze om maar weer terug te komen. Zo. Daar hoor ik van op. Ja. Ja, begrijp me goed, vader. Je moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik vind dat geen slecht nieuws. Nee, ik ook niet. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat Kees er erg tegenop ziet... ...om met hangende pootjes terug te komen, zoals snel dat doet. Och, er komen wel vaker immigranten terug. Ja, dat vind ik ook. Maar nu schreef snel me of ik alvast eens wilde informeren... ...naar de mogelijkheden van een huis. Want ze willen niet eerder terugkomen... ...voordat ze zeker weten dat ze een behoorlijk onderdak krijgen. Tja, Tj, dat zal niet zo gemakkelijk zijn, hè? Nee, nee, dat kan nog wel even duren. Hm. Dan moeten ze maar eerst hier komen wonen. Hier? Ja. Gerrit trekt hier binnenkort uit... Dus met een beetje behelpen kunnen Nel en Kees en de kinderen hierin wonen. Ik denk dat ze beter van hieruit een huis kunnen zoeken dan vanuit Zuid-Afrika. Ja, ja, ongetwijfeld. Maar uh, wordt dat voor jou niet te veel? Wel, nee. Nou ja, ik, ik weet natuurlijk helemaal niet of Nel en Kees er wat voor voelen, maar, maar ik zou het heerlijk vinden als ze weer terugkwamen. En als wij ze kunnen helpen door ze voorlopig hier op te nemen, nou, dan zeg ik alleen maar graag. <laughs> Heb ik je al eens eerder gezegd? Dat ik van jou hou, Anne? Nee, nee, nog nooit. Mm. <coughs> Molle. <laughs> Willem, wat is er met jou? Ik, ik kom net van het ziekenhuis vandaan. Nou en? We praten met Anneke. We hadden het over wat ze graag wilde hebben als ze zaterdag thuis komt. En toen bewoog ze ineens haar vingers. Nee. Bewoog ze haar vingers? Ja, niet erg. Een, een klein beetje maar. En hoogzakelijk is de middelvinger. Maar, maar het was net alsof ze iets pakken wilde. Ik ben hem alleen de dokter gaan vertellen en die vond het ook fantastisch. Wat heerlijk. We zitten dus als het ware nog, nog levende linkerhand. En de dokter had ons goed hoop dat door massage en zo de arm weer goed kon komen. Oh, Willem, wat ben ik daar blij om. Kom hier, jongen. kom! O, oh, wat ben ik daar blij om. Ja. Ja, daar mogen we wel erg dankbaar voor zijn. Dat ben ik ook, vader. Ik heb, ik heb een verschrikkelijke tijd achter de rug. Ik was ik kapot van. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik eerder gevloekt heb dan naar gebeden. Maar nu, nu heb ik het niet. Ja, hoe ja, zal ik het zeggen? Ik, ik heb een gevoel van dankbaarheid over me. Hou dat gevoel vast, Willem. Hou dat gevoel vast. Goed. Nou, denk er maar eens over na waar dat gevoel van dankbaarheid vandaan komt. Ik bedoel, wie je nu dankbaar bent. En dan weet je ook tot wie je je kunt wenden... als je misschien in je leven weer eens in nood komt te zitten... Ik zal eraan denken, vader. Zijn er al veel mensen binnen? Ja, uh, iedereen zo wat. Maar is er dan niet? Nee, die komt zo, ik haal haar direct op. Nou, vertel ze binnen een het goede nieuws maar. Dat zal ik doen. Wat heerlijk voor Willem en Hans, hè? En voor Hanneke. Ja. Ja, het is geweldig. Ik zit eraan te denken, Anne. Het eerste halfjaar van 1963 is alweer haast voorbij. En dan is het de tijd voor de halfjaarlijkse balans. Nou, nou kan ik je niet volgen, Gerrit. Hoe kun je nou in vredesnaam op dit ogenblik aan de zaak denken? Ik denk helemaal niet aan de zaak. Ik denk aan onze balans hier in huis. En dan zetten we op de debetzijde... dat we allemaal gezond zijn... en dat Gerrit weer gelukkig wordt dat ook de toekomst van Annie en Bert... er weer beter op is geworden. En nu het goede nieuws over Anneke. Wat ben ik toch een dwaas... dat ik je niet begreep. Ja, nu staan er aan de andere kant... ook wel een aantal posten. Waar gaan we naartoe met Pim? Hoe loopt het af met Nelle en Kees? Wat gebeurt er met Willem op zijn werk? Dat is door de ziekte van Anneke... wat op de achtergrond geraakt. En dat is nog lang niet opgelost. Maar toch... We hebben een heel voordelig saldo. Vind je ook niet? Ja. Ja, dat hebben we zeker. En wat de toekomst betreft? Daarop geeft een bekend gezang antwoord. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des hand. Moedig sla ik dus de ogen. Naar het onbekende land. Oh mm -hmm. Eigen Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries. De medespelenden waren Annie, Feci en Rone. Bert, Hans Veerman. Tom Herman, Louis de Bree. Gerrit, Johan Walder. Truus Sterk, Annie Schuitema. Vader, Bries Krijn. Moeder, Annie Mos de Meneer Sterk, Willy Ruis. Saskia, Corrie van der Linden. Maatje, Annemarie Dupont van Ees, Meneer Borne, Gerard Dorting en Piet Frans Vaatsen. Willem, Rijk de Meneer Ockhuizen, het Orizant, Meneer Dooreman, Dick van Stomp. Els, Elf, Elf Bouwman. Peter Hans Kassenbarg, Pim, Erik Floeje. Vrouwensstem, Paula Major. Een politieagent, Piet Ekel. En telefonisten en vrouwensstem, Ellie Dan Haring. De regie had Wim Paul Thank you.